Het net naar de achterkant van de woning. En dat is uh, waarschijnlijk ook uh, de oorzaak geweest dat zij niet gewond is geraakt. De voorkant van het huis in Staphorst is grotendeels verwoest. Het ijs op de Alstede-route is nog nergens dik genoeg. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs de 22 rayons van de Vereniging Friese Afsteden. Met name op het zuidelijke en westelijke deel van het parcours moet het nog flink aangroeien. Zo ligt in Balk en Harlingen nog maar 6 centimeter ijs.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 Een opvallende file op de A12 Den Haag Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 5 kilometer. Er is daar sprake van een gaslek bij een benzinestation. En daarom is de reis ook dicht. Het treinverkeer dat is ook ontregeld door een aanrijding. Tussen Utrecht en Arnhem hebben reizigers meer dan een uur vertraging. Sap, Hunkemuller, Veromoda en DKNY.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 Tesso Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof... waar wij zometeen beginnen aan ons eigen politieke vragenuurtje... met Dominique van der Heijden van de NOS en Gerard Beverdam van het Nederlands Dagblad. Maar voordat dat losbarst gaan wij eerst de vrolijke wetenschap de ruimte geven... In de studio in Hilversum zit Harm Oving. Dag Harm, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. In de online editie van de Lancet Oncology wordt een onderzoek gepubliceerd dat zegt dat er een nieuw borstkankermedicijn is. Dat, eh, jammer genoeg, het werkt wel, maar het veroorzaakt ook botontkalking. Vertel eens. Ja, het gaat om het middel exemestane. Dat is een relatief nieuw middel. Dat wordt vooral gebruikt bij de nabehandeling van borstkanker. En mm -hmm. dan heeft het een groot voordeel dat het 11% minder gevallen geeft dan wat er tot dan toe gebruikt werd, tamoxifen. Mm -hmm. Succesvol dus. Ja, het is echt succesvol. In dit geval bij de nabehandeling. Hè? Ja. Vorig jaar werd naar aanleiding van een Amerikaans onderzoek duidelijk... dat het ook goed zou kunnen werken als preventiemiddel bij vrouwen... die gevoelig zijn voor die bepaalde vorm van in dit geval hormonale borstkanker. Want exemestan is een oestrogeenremmer. Mm -hmm. En, nou hebben ze gemerkt dat onderzoek is... dat is het vorig jaar halverwege het jaar gepubliceerd... 66% reductie in het voorkomen van borstkanker. Was dat een verrassing voor ze? Of had, wisten ze dat van tevoren wel? Nee, dat wisten ze niet van tevoren. Het was, het was inderdaad wel een verrassing dat het zo goed werkt. Want in principe was het bedoeld als vervanging voor dat uh, tamoxifen. Ja, maar die uh, bijwerking, die, uh, die botontkalking, wisten ze dat? Nee, dat was, dit is de eerste keer dat ze dat gemeten hebben. Ze hebben het er apart voor gemeten. Ze hebben ook een controlegroep. Ze hebben 4.500 vrouwen daarvoor uh, onderzocht. Mm -hmm. Waarvan uh, ze gezorgd hebben dat er 350 waren. die op geen enkele manier uh, botontkalking hadden. Juist. Dat is een beetje, dat, moet je, dat wordt een probleem. bij Vrouwen in de overgang en na de overgang, die hebben borst, uh, botontkalking. Ze hadden speciaal een controlegroep ervoor ingezet. Mm -hmm. En daarbij zagen ze dus dat er toch. 8% botontkalking optrad vanwege dit middel. Mm. En is dat niet te redresseren? Dat is deels te redresseren met calcium en vitamine D... maar uh, niet voldoende en ook zeker niet helemaal. Oké, okay, maar dan ga je afwegingen maken. Hè? Ja. Want jij zei dat dit nieuwe medicijn... zorgt voor 66% minder kans op, op, op kanker... op die hormonale vorm van borstkanker. Zet daar tegenover hoe, hoe bot dit al klinkt, bot. 8% botontkalking... <lacht> Dan? Wat moet je dan? Ja, nee, kijk, dat is dus wat elk voordeel heeft. Zijn nadeel, zei die grote filosoof uit Amsterdam al. Je moet nu, en dat is helaas met kanker en de bestrijding daarvan vaker het geval. Je moet gewoon gaan afweken, afwegen wat erger is. Hm. Ik denk, als het gaat over deze agressieve vorm van uh, borstkanker. en je praat over 66% reductie. Hm. als je het preventief neemt, dan zou ik 8% botontkalking op de koop toenemen, eerlijk gezegd. Mm -hmm. Vanwege die 66 procent, hè? Ja, die preventie is enorm. Ja, dan mag je mensen dat wel uh, aandoen zo'n afschuwelijke ja, afweging. Eigenlijk. Voor deze specifieke vorm. Het probleem is, je moet het natuurlijk niet als generiek preventief middel gaan geven. Je Hoe? moet wel zorgen dat het mensen zijn, vrouwen zijn, die gevoelig zijn voor deze specifieke vorm van borstkanker. Okay. Anders werkt het niet. Nee. Goed, dat is Helder, Harm Oving, onze wetenschapsredacteur vanuit Hilversum. Heel hartelijk bedankt en tot volgende week. Geen dank, tot volgende week. Ons politieke Vragenuur, zoals gezegd, met Dominique van der Heijden. Hartelijk welkom, Dominique. Parlementair ja. verslaggever van het NOS en Gerard Beverdam. Parlementair journalist bij het Nederlands Dagblad. Dank je wel. Zullen we beginnen met Nelly Kroes? Ja, zeker. Eurocommissaris Nelly Kroes heeft weer eens van zich laten horen. Want in de Volkskrant zei ze vanmorgen dat er geen man overboord is, quote unquote, als een van de lidstaten, leest Griekenland natuurlijk... de eurozone verlaat. En daarmee neemt hij afstand van het officiële standpunt... van de Europese Commissie en van, een, en van de lidstaten. Ja, dat is opmerkelijk natuurlijk. Ja. Wat we konden verwachten onmiddellijk vragen in de Kamer vanmiddag in het vragenuurtje. Tony van Dijk van de PVV, financieel woordvoerder, die wilde, er was er als de kippen bij, wilde natuurlijk van minister Jan Kees de Jager weten uh, of hij het eens is met mevrouw Kroes. Maar vooral ook of hiermee niet overduidelijk is geworden wat de PVV al steeds roept, dat er anderhalf jaar eigenlijk helemaal voor niets miljarden zijn gepompt in het redden van Griekenland. Laten we heel even luisteren wat minister de Jager daarop antwoordde. Het belangrijkste inderdaad als het gaat om Griekenland is nooit op, op zich alleen geïsoleerd Griekenland geweest. Maar met name het besmettingsgevaar naar de rest van de eurozone. Want Griekenland is relatief een hele kleine economie. Um, dus het is heel belangrijk dat we, met, dat we goed oog hebben voor het besmettingsgevaar. Dat hebben we het al afgelopen anderhalf jaar ook gedaan met al die maatregelen. Van begrotingspak tot noodfondsen, tot het, um, uh, het herkapitaliseren van banken, et cetera. ...maatregelen om de besmettingsgevaar zo klein mogelijk te maken. En Nederland vindt inderdaad ook dat we ervoor moeten zorgen... ...dat er voldoende capaciteit is, zowel in noodfondsen als op andere terreinen... ...om te zorgen dat we heel duidelijk naar de markt... ...mocht het misgaan met een bepaald land, we zeggen... ...kijk, dat was een apart geval, maar de rest van de eurozone is meer dan ooit gecommitteerd... ...om bij elkaar te blijven, om met z'n allen ook ervoor te gaan... ...en natuurlijk ook je schulden, zoals het hoort, netjes af te Dank u lossen. Dan. Ja, Dominique van der Heijden, jullie hadden vanmiddag uh, premier Rutte in de uitzending. En die zei die iets waardoor er licht zit tussen de woorden van de jager en die van hem? Nee, helemaal niet. Dat hebben ze goed met elkaar uh, afgestemd. En ze vallen ook Nelly Kroes niet af hierin. Nee. Er wordt wel vanuit de commissie wordt er al hardop gezegd... nou, uh, we gaan er helemaal niet van uit dat Griekenland uh, uit die euro gaat. Dus dat was ik helemaal niet de bedoeling dat dat gezegd zou worden... Maar, je hoort het, de Jager en Rutte die, zeggen, uh, die voeren de druk op op Griekenland. Uh, om dat via de Volkskrant te doen is natuurlijk een beetje vreemd. Dat kan je dan beter in de Financial Times doen. Mm -hmm. Maar goed, ja. het gebeurt via de Volkskrant. En in ieder geval zeggen nu, dus ook Rutte en de Jager... Ja, Nou ja, als het uiteindelijk dan toch zou moeten... we willen niet dat Griekenland eruit gaat... Ja. dan is er niet meer dat gevaar dat er misschien anderhalf jaar geleden nog wel was... dat dan de heleboel in de eurozone in elkaar stort. Ja. Nee. Gerard Beverdam, het nu, nu treft mevrouw Kroes ons niet... als iemand die zich om een boodschap laat sturen. Maar het kwam wel verdomd handig uit dat zij nu eventjes dit toeterde, toch? Ja, ja goed. In de wandelgangen, ik heb net er verschillende mensen gesproken... is er wat discussie over, is dit nu een boodschap... die heel erg voor binnenlands gebruik in Nederland is bedoeld? Hè? Hm. Kroes een VVD, Rutte en VVD, hm. Is dit toch een signaal? En ook ja, wat dat betreft wel opvallend dat Rutte zich binnen een paar uur er helemaal bij aansluit, is dit een verhaal voor uh, binnenlands gebruik in Nederland... om te laten zien, nou, de VVD heeft het toch wel heel moeilijk met die steun aan Griekenland... en uiteindelijk is, kan de consequentie inderdaad wel zijn dat Griekenland de eurozone verlaat. Aan de andere kant ja, kennen we Nelly Kroes niet echt als iemand... die zich nou inderdaad met haar staat van dienst en op haar leeftijd ja. om een boodschap laat sturen. Uh, nou ja, wat daar precies dus achter schuil gaat, dat... Uh, dat, dat laat Misschien ik... niks. Nee. Dat is een wet die maar... zegt dat de meest voor de hand liggende... verklaring die juist Maarzijn, is, toeval. Ja. <laughs> maar het is wel zo dat nu hardop gezegd wordt... dat Griekenland er wel eens uit zou kunnen gaan. Ja, zonder en... dat alles instort. En dat is natuurlijk niet per ongeluk. Dat, dat was echt ondenkbaar nog een half jaar geleden... om dat alleen maar te suggereren. Want dan bracht je de boel al vanzelf daardoor in ja. het gevaar. Mm -hmm. En nu is ik toch de nood zo aan de man... en zijn misschien ook wel de signalen zo ernstig... dat uh, het echt niet uit te sluiten valt. Dat we even straks weer die drachmen krijgen. Even waar de politieke ik winst nou zit. Sorry, Tess. Nee. Maar uh, uh, uh, Tony van Dijk... Uh, Teun genoemd door Gerry Verbeter, voorzitter van de Kamer. Was dat liefkozend of een vergissing? Ik heb geen idee. Nee, nee, nee hij heet eigenlijk Teun. Oh, en oh, hij wil graag Teun genoemd worden. Oh, oké. Okay. Mm. Nou, bij deze excuses. Goed, bij deze. Teun ja. van Dijk. Uh, die, haal, die was er als de kippen bij om die opmerking van mevrouw Kroes... als een eigen politiek... Winstpuntje binnen te halen, maar ik had toch het idee dat hij aan het eind gedacht moest hebben: hé, hey, waar zit hier de winst eigenlijk voor me voor ons? Ja, wat ze, wat zowel de SP als de PVV natuurlijk zeggen, is: wij hebben al anderhalf jaar geleden gezegd, laat die Grieken. Uh, de, uh, de SP heeft, zei dat is beter voor de Grieken. Ja. Uh, en de PVV zei dat is beter voor uh, de Nederlandse belastingbetalers. Maar daar zit zo'n beetje het verschil. Ja. En dus zeggen ze: ja, we hadden altijd al gelijk. Ja, ja maar ja. dat is aardig gepareerd. Want de jager zegt: maar als we het toen hadden gedaan, dan was Europa ingestort. En nu, al dat geld wat we in de redding hebben gepompt, ja, de dat de is free politics. Precies, he, he. He. Ja. Dat is niet gestaafd door de feiten. Maar ja, we weten het natuurlijk eigenlijk helemaal niet wat er gebeurt. Het zou zijn. Geert? Nou ja, feitelijk heb je natuurlijk de afgelopen anderhalf jaar gezien dat er uh, steunpakketten naar Griekenland zijn gegaan. En die zijn voor het grootste deel gebruikt om ook de schulden van de, ja, feitelijk eigenlijk van de banken over te hevelen naar de overheden. Waardoor uh, bij een uh, faillissement of nou ja, uh, een land kan niet echt fa failliet gaan, heeft de jaren van nog eens uitgelegd, maar toch. Uh, wanneer zo'n soort situatie zich voordoet, dat dan toch ook de banken niet, zeg maar, aan uh, mas omvallen. Mm -hmm. ja. uh, maar de PVV winkelt ook wel een beetje selectief in het verhaal van Kroes. Want wat ze hier heel duidelijk ook wel zegt, is dat ze geen voorstander is van het. Griekenland uh, uit de euro zetten. Of dat Griekenland ja. uit de euro zou moeten. En ze zegt ook, ik weet ook niet of ik dat ooit zal zijn. Mm -hmm. Nee, dus, maar het is maar, geen doodwond. En dat zijn twee uh, verschillende dingen natuurlijk. Want dat Precies. werd wel altijd gezegd. Ja. Een land kan je niet laten gaan. We kunnen het niet laten gaan, want dan stort het hele kaarthuis in elkaar. En dat wordt nu gezegd. Nee, daar hebben we dan in elk geval voor gezorgd, als Europa, dat dat niet gebeurt. Door alle maatregelen ja, maar met, met de toevoeging hebben. overigens dat als het gebeurt het ook Nederland nog steeds heel veel geld kan gaan kosten. En, en dat ook heeft veel banken die ja. gewoon ook een hoop ja. van hun geld uh, niet meer terug zullen zien. Dus het gevaar zegt ook de jager van nog steeds een soort domino effect dat het weer uh, verder doorrolt naar andere landen, naar andere banken die in de problemen kunnen komen. Dat gevaar dat is er is ook nog man. steeds ja. wel. Het grootste doorrol effect schijnt overigens zeker ook in Nederland zou het grote effect hebben... maar het grootste effect zitten ook bij... met name dachten ook de Franse banken... die echt heel zwaar in Griekenland zitten. Ja. Ja. Ja. Ja. Ze zo... ja, zei nog iets anders in datzelfde interview... waarvan ik me afvraag of meneer Rutte en de jager dat zo fijn vonden. Ze zei namelijk dat wat haar betrof er heel goed te praten valt over het beperken... van de aftrek hypotheekrente... de allerhoogste vorm van ontucht hier in Den Haag. Uh, de, hoe is daarop gereageerd? Nou, niet... Dat is waarschijnlijk ook het verstandigste, nee, maar, toch? maar of de record niet ook? Je hebt niks nou, gehoord. kijk, daar gaat ze nou gewoon echt niet over natuurlijk. Nee. Nog uh, niet, maar Europa <laughs> gaat daar wel over gaan ooit. Dat, dat kan ooit eens gaan gebeuren, maar uh, ja, hier in Den Haag gaan ze voorlopig vanuit dat uh, de, de politici hier in het torentje en op het ministerie van Financiën überhaupt in de Kamer, dat die daar over gaan en niet de mensen in de Europese Commissie. Nee. Nou, ja. Maar dat zegt ze ook niet helemaal. K Kroes, ja, dat, dat de Europese Commissie erover zou, zou moeten gaan. Ze zegt alleen, ja, waar de Europese Commissie mee te maken heeft... is kijken naar Nederland, hoe staat de begroting ervoor... en hoe is het grootste begrotingstekort. Mm -hmm. En dan zie je wel dat de hypotheekrenteaftrek... een hele grote kostenpost is voor Ze dus kunnen het Nederlandse je dan aanraden staat. om bepaalde instrumenten niet meer te hanteren? Ja, dat zou ja. wel kunnen, ja. En, stof... en het, en het, het is, het is ja. natuurlijk een hele grote schuldenpost ook. Mm. Miljarden en miljarden ja. aan hypotheekschuld. En met een uh, huizenmarkt die niet meer uh, de hele tijd uh, stijgt... maar uh, steeds meer in waarde daalt, is dat natuurlijk ook een risicofactor. Ja. Maar daar is al toch iets dubbels in, in, wat, in wat ze zijn. Aan de ene kant zegt ze nee, we gaan helemaal niet de, de lidstaten vertellen... wat ze moeten doen, maar... Als wij, eh, zoals bekend, moeten de lidstaten tegenwoordig... van tevoren voorleggen aan de commissie... wat voor plannen ze, gaan, eh, ze willen gaan maken. Maar als wij daarnaar kijken en wij vinden dat niet stevig genoeg... dan grijpen we in. Ja, dan bemoei je er toch wel mee? Ja, maar het gaat uiteindelijk altijd over discussie... Um... Op, bemoeien op microniveau zeg maar, met de maatregelen die exact genomen worden... of geef je land gewoon een aanwijzing... je moet je begrotingstekort terugbrengen. Dat, he, dat wat is duidelijk, de -commissaris, is niet waar uh, te halen, toch? Olly Rehn ook vorige week hier in de Kamer heeft gezegd... dat Nederland in 2014 weer aan die 3% zou moeten voldoen. Ja. Nou, dat heeft toch wel wat uh, onrust veroorzaakt, ook in de coalitie. Ja. Ja. Dan was er nog een dingetje in dat interview. Uh, daar deed, zoals wij hier allemaal een beetje zuchten over die hypotheekrente... Uh, mevrouw Kroes uh, een beetje zuchten over uh, de discussie... of wij nou wel of niet soevereiniteit afdragen aan Brussel. Daarvan zegt zij dat is een volstrekt zinloze discussie. Misschien nog leuk voorbij de open haard op een avondje. Maar zo werkt het nu eenmaal. Als je met elkaar in een unie zit, hou er toch eens over op. Mark, dat zeg ik erbij. Dat zij zij er niet bij, maar. Gericht aan hem. Begrijpen nou, Mark, jullie Mark, die, Mark, die. En dat is dan Mark Rutte, die wil daar liever ook helemaal niet over praten. Want die vindt natuurlijk... de VVD is niet voor het overdragen van meer bevoegdheden aan Brussel En zegt nu dus ook: ja, oké, okay, er moet een deel van het verdrag moet gewijzigd worden voor hè, de nieuwe spelregels, voor die begrotingsregels. Maar dat is niet het overdragen van meer bevoegdheden. Nee, dat is gewoon het opletten dat we de oude afspraken die we al eerder hebben gemaakt dat we die goed naleven met z'n allen. Hmm. Hè? En, dus, en dat zegt Nelly Kroes ook. Dus daar zit ook eigenlijk geen licht tussen. Maar het is natuurlijk wel degelijk zo... dat die Europese Commissie uh, meer, meer bevoegdheden krijgt... en meer macht krijgt om uh, te kijken naar die begroting... als het niet aan de... Uh, aan de regeltjes voldoet. Ja, ja. ja, Geer Beverdam, je had het er net al even over... dat er wat, uh, wat irritatie in de coalitie is... over de voorgenomen maatregelen die voorliggen. Dat moet hard, wat je zei, moet hard bezuinigd gaan worden in 2013. Um, Paul Jansen van de Telegraaf, ook een panelit, die constateerde in zijn wekelijkse column vanmorgen... dat hij toch wel een bepaalde erosie... tussen de, in de verhoudingen in, in de coalitie uh, bespeurde... Vinden jullie het allebei... Uh, ziet u dat goed? Ik heb het de idee uit? dat het op dit moment wel enigszins meevalt. Uh, wat je wel ziet is dat Rutte... Dat vorige week heeft de oppositie heel sterk aangedrongen op... Kunnen we eindelijk eens een keer een debat krijgen met Rutte? Of tenminste die plannen zien die via de Telegraaf ook zijn uitgelekt. Die notitie van mogelijke bezuinigingen. Ja. Nou, dat wordt allemaal uh, tegengehouden. En Rutte wordt ook wel een beetje uit de wind gehouden. Iedereen kijkt naar 20 maten wanneer de CPB-cijfers komen. Het wordt allemaal een beetje uh, vooruitgeschoven. De teneur in de coalitie is ja, we zijn veroordeeld om er met elkaar uit te komen, hoorde ik iemand zeggen. Hmm. En uh, maar dat er een hele slechte sfeer is, dat geloof ik niet direct. Wat, uh, maar het uitlekken van die plannen heeft wel wat uh, gebeuring voor. Dat heeft hmm. afgelopen vrijdag wel voor een stevig gesprekje in de ministerraad uh, ja, gezorgd. Ja, want daar is het probleem dat... Geert Wilders was natuurlijk wel heel goed op de hoogte van die... ja, dat is eigenlijk een soort boodschappenlijst, hè, waar je uit kan kiezen. Ja. Ja. Dat zijn natuurlijk niet de bezuinigingen zoals ze uiteindelijk... want dat zijn er veel te veel. Dan zouden we meteen met z'n allen ook helemaal niets meer te besteden hebben. Dus dat zou ook niet goed zijn voor de economie. Maar het vervelende was daar kennelijk dat heel veel mensen uit de PVV-fractie... nog geen idee hadden waar het ongeveer ingezocht zou kunnen gaan worden. Dus die schokken zich een hoedje. Ja, ja. En dan is het natuurlijk vervelend voor Wilders... dat hij tegen zijn eigen fractiegenoten moet gaan zeggen... ja jongens, euh, sorry, maar zo'n vaart loopt, loopt het niet... en we gaan het daar nog heel uitvoerig over onderhandelen. Dit dus is niet het opmaat het dat zij gepiepeld gaan worden, zoals het heet... Nou, uh, nee, want Wilders zit er nu wel, wordt nu wel heel goed op de hoogte gehouden. Maar mm. hij, hij was, dit was kind of nu weer het probleem dat hij nog niet zijn hele fractie... zo goed had geïnformeerd. Mm. Nee, Het was ook wat ontijdig, want ik had de indruk dat ook uh, de afgelopen weken... er wat sprake van was dat er ook hier een maatregel uit de ministerraad kwam. En ook uh, concrete resultaten op punten die juist voor de PVV heel belangrijk zijn. Mm. Eh, het boerenkaverbod hebben we gezien. Ja. Uh, uh, ook uh, de strengere immigratieregels. En, en, en, en, dat is natuurlijk altijd toestand over van... in hoeverre krijgt Leerstad voor elkaar in Europa. Um, nou ja, goed. En, en dat zijn dan punten die je graag ook wil binnenhalen... als coalitiepartij, wat ze feitelijk natuurlijk zijn. En ja, als dat telkens dan wordt overschaduwd... door uh, allemaal berichten over aanstaande bezuinigingen... ja, de mailbox uh, bij de PVV... Uh, die zal wel niet uh, stil mm -hmm. hebben gestaan. Nee. Maar dit ge we hebben het nu over, over de verhouding... tussen de twee officiële regeringspartijen... en hun gedoogpartner. Maar wat uh, um, Paul Jansen in zijn column constateerde... was dat tussen... CDA en VVD er ook wat wrijving ontstaat, omdat het wel lijkt alsof een aantal bewindslieden uh, uh, voortijdig met allerlei nieuwtjes naar buiten komen om zichzelf een beetje in het zonnetje te zetten, zoals Paul schreef. Er wordt te veel gelekt, uh, plannetjes uit het uh, kabinetsoverleg. En dat zijn dat... allemaal verschillende dingen, dat is allemaal iets anders, want er wordt al sinds jaar en dag, wordt, worden er stukken gelekt die pas op eh, woensdag gelekt, die pas op vrijdag in de minister gaan. Ja. En dat doen die ministers en staatssecretaris, omdat ze op vrijdag anders in de, in de stortvloed aan, aan persberichten niet meer aan bod komen. Mm -hmm. Dus ze willen hun plan heel graag een beetje in het zonnetje laten zetten. Maar nou, Er hebben ze ook een batterij voorlichters om dat allemaal ja. te bekokstoven. Welke krant zullen we dat doen? Of bij de NOS? Of waar gaan we dat allemaal doen? Of bij het Nederlands Dagblad? je weet het maar niet. Um, kan best. En uh, het schijnt dat vooral Mark Rutte daar een grote hekel aan heeft. Mm -hmm. Want hij hecht heel erg aan het team: het team van die ministers van CDA en VVD. En hij wil graag dat zij als eenheid opereren. En dat er niet een soort concurrentiestrijd is. Ja, want ja. dat is dan het beeld wat je een beetje krijgt. Als ik maar als Haantje de Voorste net even voor jou al iets kan vertellen. Ja. En dan nou heeft die, hij heeft ook een, een, toch, toch een straf uitgedeeld, of niet? Of ja, er gaat al een tijdje geleden het verhaal dat uh, Mark Rutte gedreigd zou hebben om plannen die eerder uitlekken om die op vrijdag niet meer te bespreken in de ministerraad. Maar een weekje later. Maar een weekje later. Of, uh, nou ja, Maar ik denk dat hij er toch aan zou moeten wennen. Want dat is iets wat hier in Den Haag echt schering en in inslag is. En de dader uh, die is of nooit terug te of? vinden. Ja. Dus... Maar er zit wel een risico aan. Hele, als we terugdenken aan het vorige kabinet... met name tussen, de, tussen het CDA en de PvdA... werd dit op een gegeven moment echt een... Uh, nou, dat verziekte echt de echte sfeer. Want daar mm. waren zoveel mensen omheen actief... om telkens het punt voor hun partij te claimen. Ja, dat je zo op een gegeven moment zelfs dacht... dat je met twee kabinetten te maken had. En uh, ik denk dat Rutte ook wel dat toen heeft gezien. Hij zat daar toen als oppositieleider ook... of uh, een van de oppositieleiders dicht op. En... Um, ik denk wel dat hij dat risico wel aanvoelt. En zeker als die bezuinigingen straks te aankomen... Tuurlijk, dat, maar wordt dat heel... is het risico. Ja, ja. Nou ja, dat is, dat is inderdaad wel Daarin een risico alleen. daar moeten beide partijen zich ik, toch... Ik, ik, ben, ik denk niet dat dat op dit moment gaan is. Want het verschil met die vorige coalitie... dat was een vechtcoalitie. Mm -hmm. Daar werden plannen voor, vooraf gelekt... die juist nog niet rond waren. Die nog niet helemaal uitonderhandeld uit onderhandeld waren. En daardoor werd het dus een vet accompli. Werd gezegd, mm -hmm. nou, dit moet dan nu het plan zijn... want het heeft al in de krant gestaan. Mm -hmm. En daar kregen ze natuurlijk dan ruzie over. Dat is... Op dit moment, voor, voor zover ik het kan, kan zien... Ik kan het, we kunnen natuurlijk niet echt meeluisteren in de Trevenzaal... maar wat ik ervan hoor, is dat uh, nog niet gaande. Maar de, de spanning neemt natuurlijk wel toe... omdat die bezuinigingsronden er aankomen. Dat en, wordt echt heel erg spannend. Het zijn geen lullige bedragen ook. Nee, het zijn, nee. gaat echt om hele grote dingen... waarbij uh, elk van die drie partijen uh, heel gevoelig, uh, gevoelig achterban heeft. Ja, ik moest ja. laatst aan je denken... want de vorige keer in de uitzending zei je op mijn vraag... Uh, welke bezuinigingen gaan er nu aan zitten te, te komen. Toen zei je, je moet niet opletten wat ze zeggen... je moet op, opletten wat ze niet zeggen. En toen had je ja. het over de WW, hoogte en duur. Uh, hoe denk je daar nu over? Nou, ik denk dat, het, dat, dat je er op dit moment juist even dit echt nu afwachten, want die, die cijfers die gaan al eerder lekken, denk ik, eind februari... Oh. hoe hoog dat bezuinigingsbedrag precies moet gaan worden. Als het 4 vanaf. miljard is, dan komen ze er met, met wat schaafwerk... en een beetje binnen de WW nog wat sleutelen. Binnen de zorg nog een beetje wat aanscherpen. Dat soort van maatregelen. Misschien mensen wat sneller dwingen om hun hypotheek af te lossen. Daar win je natuurlijk ook wat, wat mee. Ja, dat gaat dan nog wel. Maar als je echt 8, 10 miljard moet gaan bezuinigen... Ja, dan praten we over hele andere, andere maatregelen. Ja, wat daarbij nog meespeelt is toch inderdaad de druk vanuit Europa... om al sneller het begrotingstekort terug te brengen. En 2013, op dit moment ja. wordt er ook wel weer gedacht... over uh, snelle bezuinigingen voor komend jaar, in 2014. En dan moet je denken toch aan pijnlijke maatregelen... die met name ook in de VVD uh, heel gevoelig liggen... zoals bijvoorbeeld het... Uh, ...bevriezen van ambtenaren salarissen... ...of ook ja, het verhogen van de, van de btw... Hè, mm -hmm. ...naar 20 ja. of 21 procent. Je dus ziet dat dat, dat, dus ook, dat dat ook in andere landen al gebeurt. Het, het is ook een wat makkelijke uh, ja, uh, manier... ...om heel veel geld binnen te halen. Maar het betekent natuurlijk wel een hele concrete... Maar het is ook weer omstreden, want als je de btw verhoogt, dan is dat ook weer slecht van de voor de economie. Maar moet he, je dat dan al zien als tijdelijke maatregelen, als een soort noodfonds? Ja, dat zullen ze dan op die manier proberen te verkopen, maar de, iedereen kent nog het kwartje van kok, dat is er nog steeds. Dat ja. zou ook tijdelijk zijn. Dus dat dat wordt is, gaat niet... hoe, hoe wordt dat nu hier ook alweer genoemd? Nou, het schijnt uh, sommige mensen grappend de meijer van markt genoemd van Mark. te worden. De meijer van de Ja. ja. Ver, verdwenen met de komst van de euro. Nou, ander klein dingetje. Ja, ik weet niet of het een klein dingetje is. Uh, Hille heeft gelijk gezegd op het verzoek van, uh, van Amerika... ik stuur wel een mijneveger naar de straat van Hormoes. Als, als het nodig als die, mocht blijken. Als het ja. nodig mocht, bl mocht uh, uh, blijken. Betekent dat dat hij hiermee zegt... jongens, ik heb nu stevig bezuinigd in mijn uh, departement... en ik ben niet een tweede keer aan de beurt? Of nou ja, is dat weer te veel inlegkunde? Ik, ik denk ook wel dat, uh, nou, als, als ik hier naar Hille kijk... dan denk ik wel dat hij heel erg uh, zijn poot gaat stijf houden. Die heeft natuurlijk een enorme knal uh, gekregen met zijn ministerie. Zeker, dus miljard... En heeft zo ja. vaak nu gezegd... oké, okay, dat miljard neem ik voor, voor mijn rekening... maar dat is het en absoluut niet meer. Wat er ook gebeurt, de volgende bezuinigingsronde gaat aan mijn deur voorbij. Ja, maar de, uh, er is wel duidelijk gezegd... Hè, de afgelopen maanden, nu de inventarisaties worden gemaakt... Er zijn geen taboes en ja, uh, geen heilige huisjes. Er zou echt wel sprake van kunnen ja. zijn dat overal gewoon weer gesneden gaat worden. Uh, wat me overigens wel rond de hillen opvalt, is dit die de laatste maanden. Ja, in mijn optiek tamelijk onzichtbaar is. En mm -hmm. inderdaad, gewoon eh, wat wat, wat ja. teruggetrokkener. Hij was vanmiddag ja. even in de Kamer voor een ja. vraaguurtje. Want er was een vraag over het um, mogelijk inzetten van ja, mijnenvegers. Ik viel daar ja. even in en zag hem eventjes een, een beetje vermoeid zeggen. Ja, ik heb dat gezegd, maar later realiseerde ik me dat we eigenlijk nog maar heel weinig Mijnenvegers hebben. Dus of het nou eigenlijk ja. wel kan, weet ik niet. Dus ik, ik wij maakte een beetje de indruk: alsof hij uit een soort winterslaapje werd gerukt. Zo zag het er eigenlijk ja, uit. Nee, ik oh. vind het de laatste maanden. Ik, ik, ik zag hem ook, uh, als ik het goed heb gezien, niet op het CDA-congres. Ik vind hem niet heel erg wel, in beeld. Er hij was er wel. Ja. Okay, maar hij werd maar. niet genoemd. Hij werd niet genoemd door. De de er werden er een heleboel niet door genoemd. <laughs> <pe> <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay. goed. Uh, nog andere dingen die jij wil bespreken, Ger, anders gaan wij rustig. Uh, uh, ja, nou, heel uh, uh, Jij voorspelt dus Domin Dominique eind deze maand. Dat er dan cijfers naar buiten komen. Ja, dan komen de, hoe, de, dan komen de, de... Naar, cijfers naar buiten. Dus ja. voorspelde groei, hoe gaat het verder met de economie, uh, de, de komende jaren. En dan kunnen ze gaan, moeten ze met elkaar gaan bespreken hoe ver willen wij eigenlijk gaan. Ja. Nou, inderdaad, vorige week, Olly Reen, die, die eurocommissaris van de begrotingsafspraken, uh, heel duidelijk gezegd, we mogen niet uh, meer uh, tekort hebben dan uh, 3% op de begroting. Dat betekent dat er inderdaad wel heel snel uh, geld gevonden zal moeten gaan worden. Dat is wel echt een hele Geenberg. vervelende, gewoon. Want die andere bezuinigingen waar ze nu mee bezig zijn, hè, van op de, die resulteren allemaal op de langere termijnen gewoon ja, een goed maar effect. Dit moet echt nu. Maar als dit nu moet, dan is dat gewoon gelijk uh, in de portemonnee voelbaar. En dat is de politie meestal niet zo heel prettig. Oh, nou gaan we zien hoe stevig de vriendenclub van Mark Rutte nog is. Als ze allemaal hun positie moeten gaan bepalen. Als er zo verschrikkelijk veel bezuinigd moet worden. Dominique van der Heijden van de NOS, dankjewel. En Gerard Beverdam van het Nederlands Dagblad, ook bedankt. Morgen zijn wij er niet, want morgen wordt er geschaatst op natuurijs. En dat dient natuurlijk verslagen te worden op Radio 1. Vandaar dat de villa er morgen niet is. Donderdag weer wel vanuit Hilversum. En daar in Hilversum zit Lucella Carasso voor het Radio 1. Goedemiddag. Hallo. Hallo. We zijn bij het vegen in Friesland natuurlijk en echt heel zielig. Bij Stavoren hebben vrijwilligers een heel stuk verkeerd geveegd. Wat niet op de route van de Elfstedentocht ligt. En ook niet op alternatieve route. Maar goed, we tellen verder centimeters. 10, 10, 8, 7, 7. 6, 6 bij balk, dus het is allemaal nog lang niet genoeg daar in Friesland. En verder volgen we alle bewegingen natuurlijk rond Syrië en Griekenland. Dat na het nieuws van half 5. En dat krijgt u van Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal.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 Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken roept de Nederlandse ambassadeur uit Syrië terug voor overleg. In Nederland wordt de Syrische ambassadeur ter verantwoording geroepen. En Nederland reageert hiermee op het aanhoudende geweld in Syrië. Ook andere EU-landen roepen hun ambassadeur terug. Een rondgang van de NOS langs de 22 rajons van de vereniging Friese Elfsteden leert dat er op dit moment geen enkele plek langs de Elfstedenroute genoeg ijs ligt. Met name op het zuidelijke en westelijke deel van het parcours moet het nog flink aangroeien het ijs. Zo liggen in Balk, Harlingen en Workum maar 6 of 7 centimeter hoorden net van Lucella. Dat is nog niet de helft van de vereiste 15 centimeter. En Vogelbescherming Nederland wil dat staatssecretaris Bleker de Franse overheid gaat vragen om een jachtverbod op vogels. Door het koude winterweer zijn veel Nederlandse vogels naar het zuiden getrokken. En volgens Vogelbescherming worden veel eenden, wulpen en houtsnippen afgeschoten door Franse jagers. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. En dan de ABB verkeersinformatie Met op dit moment files op 10 plaatsen. Een aantal dingen vallen op. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuis en Reewijk. 6 kilometer. Op de A20 is het ook wel druk. Van Rotterdam naar Gouda. Dat heeft ook te maken met een ongeluk. We knopen het gouden 5 kilometer. Maar de weg is daar weer vrij. Het geldt ook voor de A27. Utrecht-Breda tussen Nieuwegein en Lexmond. Nog wel 8 kilometer file. Oké. Okay.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 Goedemiddag. Waar mogelijk helpt Friesland de natuur een handje. Het is vooral een kwestie van vegen, vegen, vegen. En als dan de sneeuw niet langer het ijs bedekt, centimeter stellen. Onze verslaggevers tellen mee en hebben voor u nog veel meer laatste elf steden nieuwtjes. De eurocrisis is vanmiddag het belangrijkste nieuws. De Nederlandse regering spreekt openlijk over een Grieks faillissement. Premier Rutte is het wel met Nelly Kroes eens. Mocht Griekenland uit de eurozone stappen, dan is dat te doen. Kruif heeft gelijk. Ook dat is nieuws. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde vandaag. De benoeming van Louis van Gaal als algemeen directeur van Ajax was onterecht. Daarmee gaat de machtsstrijd bij de Amerika Amsterdamse voetbalclub naar een hoogtepunt. Oliver Twist, David Copperfield en Tiny Tim... dat zijn drie personages uit het werk van Charles Dickens. Overal in de wereld, vieren liefhebbers, zijn 200ste geboortedag. Wij leggen contact met Londen, waar Emmy Strik... de dag begon bij het graf van de Victoriaanse schrijver. We zijn er met dit Radio 1 Journaal tot half zeven vanavond. <hazien> Griekenland moest en zou gered worden. Een faillissement of uit de euro stappen was geen optie. Tot aan vandaag. Eurocommissaris Kroes zei in de Volkskrant: het streven is om Griekenland erbij te houden. Maar als dat niet lukt, dan is dat geen ramp. Premier Rutte sloot zich vanmiddag aan bij Kroes.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 Nou, in de land uit de euro, daar gaan wij niet over. Griekenland kan zelf besluiten of ze in of uit de euro Of ja, failliet? Ja, ook, ook een faillissement gaan we ook niet over. Waar wij over gaan is de vraag of Nederland en de landen in de eurozone bereid zijn om een volgend noodpakket voor Griekenland beschikbaar te stellen. Ja, maar goed, als we dat niet doen, dan is het land failliet. Dan is er nog een hele hoop aan de hand en niet meteen een faillissement. Maar laten we daar nu niet intreden, maar dan wordt het wel heel zwaar voor ze. En dan zou er anderhalf jaar geleden een enorm risico zijn geweest van besmetting naar andere landen. Mijn absoluut overtuiging is dat doordat we al die maatregelen hebben genomen... dat risico veel kleiner is. Uh, en dat is echt ook te danken aan het feit dat partijen als de Partij van Arbeid... maar ook natuurlijk CDA, VVD, D66 en anderen steun hebben gegeven aan deze politiek. Waardoor het mogelijk is om op een verstandige manier dit probleem aan te pakken. Ja, maar Geert Wilders, uw politieke vriend... en Emiel Roemer, uw politieke tegenstander, die zeggen... ja.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 Al dus premier Rutte. Joost Vullings, jij sprak met hem. Kroes uh, begon vanochtend in de Volkskrant. De Jager en Rutte zeggen het haar vanmiddag na. Is dit nou een gecoördineerde actie vandaag, van ze? Ja, je zou het haast denken. Mark Rutte en Kroes zijn ook nog eens partijgenoten. Maar goed, dat, dat schijnt niet het geval te zijn. Uh, is uiteindelijk ook niet zo belangrijk. Maar je ziet in ieder geval wel dat, dat Rutte en de Jager het in dankbaarheid aanvaarden, deze voorzet. Want ze wilden het kennelijk toch wel, wel graag kwijt. Voor 1 januari was het in Den Haag en ook in Europa echt nat dan om te spreken over een eventueel Griekse failliet. Een soort don't mention the war gevoel. En na 1 januari merkte je hier al in de wandelgangen... dat Kamerleden zeiden van ja, maar nu kan het wel. We willen het niet, maar de, de financiële markten zijn erop ingesteld. Uh, het besmettingsgevaar, waar je de premier net over hoorde praten... dat is echt heel erg teruggebracht. Dus als het zover komt, is het geen ramp meer. En kennelijk uh, grepen de vaderlandse politici dit moment aan... om dat signaal dan ook maar eens uh, af te geven. En dat is op de dag dat er in Griekenland een soort van finale besmetting worden gehouden om te kijken of ze tot een, een, een pakket van extra hervormingen kunnen komen, wat ook nodig is. De IMF, Europese Unie, oefent daar druk op uit. Is dit misschien ook bedoeld om ze nog even een zetje in de goede richting te geven. Ja, dat kan je zeker niet uitsluiten. Want er wordt echt diep gezucht in Den Haag... maar ook in Brussel over de opstelling van de Griekse politici. Die lijken het er, maar niet, het er niet te willen begrijpen... dat ze moeten hervormen en bezuinigingen, bezuinigingen moeten doorvoeren. Dus ja, dit is zeker een schot voor de boeg. Dus een signaal aan de Grieken... wij gaan echt dat geld niet meer overmaken... als jullie nu niet serieus je best gaan doen. En het is ook een beetje voor binnenlandse consumptie... de geesten hier rijp maken. Dat mocht Griekenland uiteindelijk in failliet gaan, dat dat geen ramp is. Want ja, dat, uiteindelijk is ons de afgelopen anderhalf jaar verteld... dat dat echt niet mocht gebeuren en dat het een ramp zou zijn. En daar moet ons verteld worden dat het eigenlijk wel weer kan. Ja, en over die binnenlandse consumptie, het is nog hypothetisch natuurlijk. Maar stel dat er een afscheid van Griekenland komt. Hoe verkoopt Rutte dat dan aan de SP en ook aan de PVV... zonder dat hij voor draai komt, wordt uitgemaakt? Ja, dat, wat dat betreft was dit, dit interview van vanmiddag wel, wel, wel boeiend. Want je hoorde dat hij... Uh, ja heel nadrukkelijk ging uitleggen... al die maatregelen die we het afgelopen jaar genomen hebben... in Nederland, in Europa... die zijn juist zo goed geweest dat het besmettingsgevaar er nu niet meer is. dat was echt een verantwoording voor het beleid... en laten zien dat het allemaal heel erg geholpen heeft. Hij bedankte ook nog eens omstandig uh, de Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66. En ja, hij uh, ja, ziet de bui natuurlijk al hangen... dat wilde zijn Roemer gaan zeggen... we hebben het toch verteld, laat die Grieken toch vallen. Maar dan zegt hij, ja, luister, als we het anderhalf jaar geleden hadden gedaan... dan waren de gevolgen niet te overzien geweest. En nu kan het dankzij het prachtige beleid van mij... en al mijn collega-regeringsleiders in Europa. Dat was de boodschap die hij vandaag zeker even wilde zenden naar ons allemaal. Joost Vullings in Den Haag. Gaan we door naar Brussel, waar vanmorgen Eurocommissaris Nelly Kroes... dus als eerste zei dat er in haar woorden... geen man overboord zou zijn als Griekenland uit de Eurostad. Tijn Sade, onze correspondent. Tijn, hoe is er in Brussel gereageerd op de opmerkingen van zowel Rutte als Kroes? Nou, op de uh, opmerkingen van uh, onze premier Rutte, daar is niet op gereageerd. Daar zal vandaag ook niet op uh, gereageerd worden. Maar ja, op de uitspraken van Eurocommissaris Kroes... moest de commissie natuurlijk vanochtend wel reageren. Kroes is zelf immers een van de vicevoorzitters van die commissie. Nou, officieel luidde het uh, uit de, uh, de woordvoering als volgt. We willen liever geen uitspraken doen over een interview... dat een individueel lid van de commissie geeft aan een krant. Nou, pas later op de dag sprak commissievoorzitter, Barroso. Zich wel indirect heel duidelijk uit over Kroes' uitspraken. Over dat mogelijke exit van Griekenland, dus uit de eurozone. Ja, zonder haar naam te noemen, was het toch duidelijk dat Barroso haar op de vingers tikte. Barroso zei heel duidelijk dat het goedkoper is om Griekenland aan boord te houden, binnen de eurozone dus, dan een Grieks exit. Ja, en dat is toch ook uh, wat ik beluister als ik spreek met veel economen en bankiers. Ik sprak er vanmiddag nog over met analist en econoom bij ING Karsten Brzeski. Op dit moment geldt toch een beetje liever minder zeggen dan te veel zeggen. Zeker over een Griekse exit. Op dit moment is natuurlijk heel duidelijk. Europa zou ook zonder Griekenland overleven. Heel duidelijk. Maar Griekenland is de eerste domino-steen. En op dit moment is het in het belang van niemand om Griekenland buiten de eurozone te zetten. De eurozone overleeft zonder Griekenland. Maar je moet kijken naar de gevolgen. En dat is de fameuze besmetting. En besmetting zou betekenen als Griekenland nu morgen eruit zou stappen, zou je meteen een volgende grote crisis op de financiële markt zien. En waarschijnlijk meer dan na Lehman Brothers. Um, en dat zou betekenen, de rentes op uh, Spaanse en Italiaanse obligaties gaan weer voorstijgen. Nou, dat zijn veel meer miljarden dan het waarschijnlijk op dit moment gaat kosten om Griekenland een tweede reddingspakket te geven. Ja, Tijn, Dat is dus eigenlijk anders dan wat Rutte zegt. Hè? Die zegt, dat het besmettingsgevaar is afgenomen, de banken zijn steviger geworden, maar de, de economen vinden het een gevaarlijke de uitspraak die Kroes die en, en Rutte en, en uh, de Jager doen... Ja, dat is de kwestie. Hè? Je hoorde het net premier Rutte zeggen. De dijken zijn voldoende opgehoogd, zegt hij, tegen dat besmettingsgevaar. Nou, dan heeft hij het dus over de noodfondsen. Dat zijn die dijken. Maar ja, een hele hoop mensen hier in Brussel, deze econoom... maar ook mensen hier bij de commissie, die zeggen... nee, het is nog lang niet hoog genoeg. En het wordt een, je moet hem veel hoger nog maken, die dijk, met noodfondsen... met honderden miljarden, als zometeen een Grieks exit volgt... Uh, en dat besmettingsgevaar... Er dus is, dan heb je misschien wel duizend miljard of nog wel meer nodig. Nou, en dat is er helemaal nog niet in dat noodfonds. Daar wordt allemaal nog over gesproken. Er wordt nu gesproken over 500 miljard. Misschien aangevuld met dat tijdelijke noodfonds. Ingewikkeld verhaal. Maar dan kom je op de hooguit zo'n 750 miljard. Dus, uh, nee, uh, ja, zijn de dijken wel of niet hoog? Uh, premier Rutte zegt van wel. Hier zegt men maar weer van niet. Je hebt rondgelopen in die wandelgangen, behalve economen... ook gesproken met Griekse Europarlementariërs, neem ik aan. Hoe hebben die gereageerd op de opmerkingen van in ieder geval Cruz? Ja, wat ik merk, en dat is ook wel een beetje treurig... ik merk een enorme gelatenheid als ik hier met uh, Griekse uh, Europarlementariërs spreek. Uh, er is hier een sfeer van, ja, we moeten wel. Er wordt over ons beslist. De situatie is hopeloos. Uh, ze hebben allemaal het gevoel dat de deal... Uh, die, uh, waarover nu gesproken wordt in Athene... tussen de Trojka, de Europeanen en het IMF en de Grieken... dat die deal er wel komt. Maar ja, dan moet het Griekse parlement zich nog gaan uitspreken... over over die enorme bezuinigingen die dus zullen volgen in Griekenland. Nou ja, en of het door het parlement komt, daar heerst nog onzekerheid over. Vergeet niet, het is uh, zoals het voor ons uh, zeg maar, uh, moeilijk is... om aan Nederlanders of aan Duitsers te verkopen... dat we nog steeds uh, verder praten met die Grieken... terwijl het toch een houding is van, zeg, uh, wanneer komen die Grieken is over de brug... Net zo moeilijk is het voor uh, Griekse politici hè, om uit te leggen aan hun volk... Dat, dat de duimschroeven nog harder worden aangedraaid. Dat er massa ontslagen zullen volgen. En dat het land de komende tien jaar bezig zal zijn met alleen maar afbetalen en afbetalen. Vanuit Brussel, Tijnzodé, dankjewel. Kilometers maken, dat willen de marathonschaatsers allemaal. Want je weet maar nooit, stel dat. Wie is er in vorm? Dat hoort u zo. De situatie op de Nederlandse wegen bij de ANWB zit René Parset. Ja, daar valt het wel mee met de kilometers maken. We zitten op 55 kilometer, een bescheiden avondspits tot nu toe... met twee dingen die opvallen. Op de A27 Utrecht naar Breda na een ongeluk tussen Houten en Lexmond... 9 kilometer, maar alles staat daar inmiddels aan de kant. Dat geldt helaas niet voor de A28 in het noorden. Een autobrand zorgt daarvoor file van Zwolle naar Hogeveen... tussen Zwolle-Noord en de afrit nieuw 3 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik... Syrië. De Syrische president Assad wil in gesprek gaan met zijn tegenstanders. Dat heeft hij gezegd tegen de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov. Die werd vanmiddag door een enthousiaste menigte onthaald in de hoofdstad van Syrië in Damaskus. Ik bedankt, seyde Lavrov, voor de muaqf al-sharifiën, voor de Russie, voor de politie, voor de politie, voor de politie, voor de politie, voor de politie, de politie, voor de politie, voor de politie, voor de politie, de politie, voor de politie, voor we zijn de heer Lavrov dankbaar, zegt deze aanhanger van Assad. Rusland en China bedankt voor het dubbele veto bij de Veiligheidsraad. Van Damaskus gaan wij naar Moskou. Correspondent Kisha Hekster. Kisha, wat zeggen de Russen over die toezeggingen van Assad aan Lavrov? Volgens Sergei Lavrov is president Assad bereid... om met de oppositie te gaan praten, inderdaad. Net zoals met alle andere politieke krachten in zijn land. Het land, de regio en zijn inwoners hebben vrede nodig, zei Lavrov... na afloop van de onderhandelingen met de Syrische president. Lavrov vond de onderhandelingen succesvol. Hij zei verder dat Rusland zich zal blijven inspannen... voor het voorkomen van burgerdoden. Dat Rusland vandaag een duidelijk signaal aan Damascus heeft gegeven... dat ook Rusland vrede wil. En opvallend was... Toch op zijn minst wel de manier waarop Lavrov ontvangen werd. Jullie hoorden het, liet het net al even horen. Duizenden mensen die spasiba Rassia riepen bedankt. Rusland met Russische vlaggen de straat op waren gegaan. Hoe spontaan dat allemaal was weet ik niet. Maar voor Sergei Lavrov was het vast fijn dat hij een beetje warm ontvangen werd. In plaats van alle kritiek die hij het afgelopen weekend over zich heen kreeg. Nadat Rusland zijn veto uitsprak bij die revolutie tegen Syrië. Van Kishana Sander van Horen, onze correspondent in de Arabische landen. Sander, een gesprek met de oppositie, een referendum, beloftes van Assad. Hoe is daar in Syrië op gereageerd? Uh, dat hangt er vanaf wie het vraagt. Kijk, die mensen uh, langs de stoet van, uh, van, van uh, Lasroff, of het nou echt was of niet. Uh, er zullen mensen in Syrië zijn die dat wel degelijk zien zitten. En die zeggen, wat kun je nog meer vragen van onze president, terwijl hij aan het vechten is met terroristen. Maar ja, als je vraagt, wat wil je nog meer aan de mensen die uh, ook vandaag weer onder vuur lagen in Homs? Nou, dan weten ze het wel. Het hoofd van Assad bijvoorbeeld, op een stokje. Uh, en dat is een tegenstelling die nu niet overbrugd wordt door wat er vandaag toegezegd. Want ik heb uh, sterk het vermoeden dat ik het allemaal al een keer eerder gehoord heb. Dat referendum, het praten met de oppositie, uh, dat laatste is door die oppositie al een keer afgewezen. Ja, toch hebben met name de landen in de regio uitgekeken naar wat uh, Lavrov de Rus zou kunnen bereiken. Hoe hebben die gereageerd op dit bezoek en de beloftes die zijn gemaakt? Nou, officiële reacties zijn er na afloop van het gesprek tussen uh, uh, de president en de minister van Buitenlandse Zaken uit Rusland nog niet geweest. Maar... Uh, belangrijk is misschien wel dat ze er vooraf al waren. Uh, de golfstaten hebben hun ambassadeurs teruggeroepen... En hebben de ambassadeurs, de Syrische ambassadeurs in die landen uitgewezen. De Europese landen, Spanje, Italië, Frankrijk en nu ook Nederland, die hun ambassadeurs terugroepen voor overleg. Ik bedoel, de stellingen die zijn eigenlijk al betrokken voordat die gesprekken goed en wel waren afgerond. En dat tekent toch wel een beetje de situatie. Je hebt een loopgravenoorlog oorlog met aan de ene kant de Syrische president China en Rusland. En je hebt aan de andere kant een loopgraaf met de oppositie en daarin ook Amerika en een groot deel van de Europese. Ja, op welke manier kan het bezoek van Rusland dan wellicht de situatie in Syrië nog veranderen? Ik kan me eigenlijk maar twee manieren voorstellen. De ene is een cynische manier: Rusland die zegt maak er een eind aan, Goed schiks of kwaadschiks en dat zal dan de komende dagen kwaad. schiks blijken te zijn. Dat offensief of roms zou dan bijvoorbeeld doorgaan en dan zou gebeuren waar de mensen daar heel erg bang voor zijn: dat er echt huis voor huis gekeken wordt wie er bij de oppositie hoort en dat het daar slecht bij afloopt. Het verzet breken zoals dat in Syrië wel eens vaker gebeurd is. Een andere manier zou kunnen zijn, maar moet je kiesia vragen of daar aanwijzingen voor zijn dat uh, uh, de Russen toch hebben gezegd van luister, misschien is het verstandig als je toch op een gegeven moment opstapt. Als uh, Assad in feite geslachtofferd wordt, want uh, in elk geval het deel van de oppositie wat op dit moment aan het vechten is in Syrië's uh, steden en aan het demonstreren is, zal met minder geen genoegen nemen, ben ik bang. Nou Kisha, uh, die vraag aan jou, w wat denk je, zit er in Rusland uh, een beetje beweging in dat als Assad nu niet doet wat ze hebben afgesproken, dat ze hem dan opofferen? Nou, Rusland is in principe bereid om Assad uh, te offeren. Daar gaat het ze niet om. De Russen willen voor alles dat alles in dialoog gebeurt. Dat er gesproken wordt tussen de oppositie en de regeringstroepen. En dat niet het buitenland gaat vertellen wat er in Syrië moet gebeuren. Dat vinden ze het allerbelangrijkste. Goed, Kiesje Hekster en Sander van Hoorn, dank jullie wel. 11 voor 5, Willemijn Hoepberg met het weer. Willemijn, uh, de vorst heeft het voorstel op dit moment. Een handje geholpen door de wind en zowel Lucella als ik vonden dat het vanochtend wel uitzonderlijk koud was. Ja, dat was het ook toch, min 14 zag ik toen ik uh, vanochtend in mijn auto stap. Maar met die wind? Ja. ja, dat is nog niet eens de gevoelstemperatuur, want die lag nog veel lager. Uitzonderlijk laag zelfs vanochtend. In Lelystad was het min 27. Echt uh, ijzig koud, wat mij betreft. Maar als je kijkt naar de temperatuur in het land, dan valt op dat het in Friesland... en daar moeten we toch een beetje over hebben, ja. het minst koud is vandaag. Ja, op dit moment ligt de temperatuur daar op zo'n min 2, min 3 graden. Dus de echte temperatuur niet is de gevoelstemperatuur. Dus dat is niet echt bepaald gunstig voor het aangroeien van het ijs natuurlijk, want in Maastricht vriest het min 7 dus het had wat dat betreft nu omgedraaid uh, moeten zijn, en ook aankomende nacht afgelopen nacht was het min 17 in Friesland maar aankomende nacht is er veel meer bewolking en dan wordt het ja, slechts min 7 graden en er zijn uh, verwachtingen over dooi, aankomende zondag het was nog onzeker, kan je daar nu met iets meer zekerheid over zeggen? ja, die dooi zit er nog steeds uh, in het is wel dooi voor overdag en s'nachts blijft het dan nog steeds vriezen maar het is, het is, op dit moment zit er niet uit dat het nog echt hele strenge vorst is, inderdaad. Ja, en zijn er nog problemen met gladheid te verwachten? Want het was vanochtend ook redelijk glad. Ja, nou we hebben nu natuurlijk sowieso nog sneeuwresten langs de weg liggen. Onder invloed van de zon smelten die wat komt dat op de weg als water. Maar de lucht wordt ook vochtiger en dan krijg je condensatiegladheid. Dan die vocht uit de lucht plakt op het wegdek vast. En dat gaat ook afgelopen aankomende nacht gebeuren. Dus er is inderdaad vannacht een grotere kans op gladheid. En dus betekent dat voor blazen. mensen die een auto hebben dat ja. die ook weer moeten krabben, ja, krabben morgenochtend? Dus eventjes ja. een paar minuutjes inruimen. Ja, ik in ja, is lokaal ook weer aan de orde. Ja. Willemijn Hoebeer, dankjewel. Op weg naar een mogelijke elfstedentocht willen de marathonschaasers veel kilometers maken. Morgen wordt het Nederlands kampioenschap verreden in Emmen. Vanmiddag werd er geschaast op het Schildmeer in Groningen. De 80 kilometer lange semi klassieker Ronde van Duurswold. Daar was onze verslaggever Sebastian Timmermans. Sebastian, wie heeft er gewonnen? Uh, Rob Adders wint er daar uiteindelijk. Die rijdt voor uh, de ploeg van SOS Kinderdorpen, zoals het zo mooi heet. En dat is zeg maar de, de, de op één na grootste ploeg van Nederland. De grootste op die de bandploeg, die ontbrak. Die was er niet bij. Een dag voor het Nederlands kampioenschap uh, zijn zij denk ik het parcours gaan verkennen in Emmen. In ieder geval uh, lieten zij zich niet zien daar uh, bij die Ronde van Duurzwold in Steendam. En dus uh, kregen we een kopgroep zonder de rijders van die Groene Brigade. Een kopgroep van, uh, van elf die uh, uiteindelijk weer uit elkaar brokkelde. Er bleven een man of acht over bij elkaar vooraan. En Rob Hadders wint uiteindelijk de sprint. Had twee ploeggenoten ook uh, daar in die kopgroep. Uh, Gertje van der Wal en Douwe de Vries. Dus ze waren al goed vertegenwoordigd. En Rob Hadders die uh, rond dat werk dus prima af wint voor Ruud Aarts en Peter van der Pol. Is uh, Hadders daarmee ook meteen een grote kanshebber voor een eventuele elfstedentocht? tocht? Ja. Het is wel iemand die, die goed uit de voeten kan uh, op natuurreis. Maar goed, dit waren maar 80 kilometer hè? en dat is toch een stuk korter dan de 200 kilometer die een eventuele Alstede tocht is. Uh, maar het, het leeft natuurlijk wel enorm in dat, uh, dat peloton. Met wie je er ook over praat, uh, binnen de kortste keren gaat het over, uh, over het e-woord, zeg maar, de Alstede tocht. Niet over het n-woord, over het NK van morgen. Nee, iedereen over, de, over, de, over die Alstede tocht die er misschien gaat komen, maar... Iedereen beseft ook wel dat die doorjaren eraan zit te komen dit weekend. Dus wat dat betreft zijn de verwachtingen niet zo hoopvol meer zoals ze gisteren bijvoorbeeld waren. Oké, okay. nou is er een nieuwe ploeg hè? met Mark Tuitert, Erben Wennemars. Heb je daar nog wat van gemerkt in het peloton? Wordt er over gesproken? Ja, nogal uh, een aantal uh, sponsoren van, uh, van andere ploegen. Die is niet zo blij mee dat die ploeg zo uh, uh, plotseling uh, kort voor het Nederlands kampioenschap uit de grond is, uh, is gestampt. Uh, uh, zij uh, vinden dat zij zich altijd netjes aan de regels moeten houden als bijvoorbeeld marathonrijders uh, lange baan willen gaan rijden, dus de andere kant op. En nu een aantal ex-lange baan en huidige lange baanrijders uh, marathon, uh, marathons willen gaan rijden, uh, kan er binnen een dag een ploeg staan. Dat is een, een beetje in verkeerde verkeerde keelgat geschoten, dus zij uh, dreigden zelfs even met een boycott. Nou, dat was wel hele stoere taal. Maar uh, ze gaan straks bijeenkomen uh, uh, in een hotel in Assen met de KNSB. En we spraken net al eventjes heel kort met uh, de directeur uh, van de KNSB, de heer Paul Sanders. En die zei al van ja, wij zijn denk ik iets te enthousiast geweest met die ploeg. Uh, we hadden misschien eerder in contact moeten treden met, uh, met de uh, marathonsectie. Dat zijn we vergeten, daar gaan we dadelijk onze excuses voor aanbieden. Maar we hebben het puur gedaan om de uh, lange baanrijders die zo graag mee zouden willen doen aan het NK en een eventuele Elstede Tocht een platform te bieden. Niet meer en niet minder. Dus hij verwacht dat het uh, wel met de sissen gaat aflopen en dat het een storm is in een glas water. Sebastian Timmerman, morgen het NK in Emmen. Dan naar het voetbal, of tenminste wat daar zijdelings mee te maken heeft. Uh, Johan Cruijff lijkt zijn zogenoemde fluwele revolutie bij Ajax namelijk door te kunnen zetten. De rechter oordeelde dat zijn collega-commissarissen niet goed gehandeld hebben toen zij Louis van Gaal aanstelde als directeur. Volgens de advocaat van Kruijf, Mike Jansen, is de uitspraak de definitieve nederlaag voor het kamp ten haven. Dat zijn degenen die Van Gaal hebben aangesteld. Nee, dus een knockout out absoluut, voor um, de raad van commissarissen, althans de vier andere leden. En uh, uh, uh, uh, dat is absoluut een, uh, een overwinning voor Kruijf. Het is duidelijk dat uh, deze vier commissarissen dit niet mochten doen. En, uh, uh, uh, uh, en, en dat heeft de rechter ook zo, uh, zo aangegeven. De advocaat van Kruijf, Arno Vermeulen, volgt deze zaak voor ons. Arno, jij las ook de uitspraak. Waar zijn de commissarissen volgens de rechter de fouten ingegaan met die benoeming? Nou, het heeft te maken met die langzamerhand wel beroemde bijeenkomst op 16 november. Toen er een uitnodiging smorgens naar Cruijff ging om naar Nederland te komen voor een vergadering van de Raad van Commissarissen. Dat was wat laat, zegt de rechter nu ook weer. Cruijff was daar dan ook niet en op de agenda stond dat er wel zaken waren rondom directiebenoemingen. Maar er stond niet dat men op dat moment uh, Sturkenboom en ook Van Gaal wilde benoemen. Daarvan, zegt de rechter, dat had je ook in die uitnodiging op die agenda duidelijk moeten zetten. Kortom, ze vinden dat Cruijff eigenlijk echt willens en wetens buiten spel is gezet bij die benoeming van vooral Van Gaal. Natuurlijk, want daar gaat het over. Uh, en dat uh, neemt hij ze erg kwalijk. En dat accepteert hij ook niet. Nou, dat is eigenlijk wel heel belangrijk in deze, in deze uitspraak. Want is dat dan einde Louis van Gaal bij Ajax nog voordat het begonnen is? Nou ja, ik hoorde de advocaten zeggen definitief en absoluut. Zeg in deze zaak nooit definitief en absoluut. Want dat is uh, onlogisch. Er wordt hem wel de voet dwars gezet. En van Gaal heeft wel veel te verliezen. Je kunt dan zeggen, de Raad van Commissarissen die gaan door tot het gaatje. Maar dat geldt toch niet voor Van Gaal? En een tijdje geleden gaf hij al aan. Ja, ik ga niet aan een dood paard trekken bij, uh, bij Ajax. Uh, dus ik denk niet dat hij in een positie zit dat hij nu de zaak gaat forceren... en dat hij veel goed wil gaan verliezen in Amsterdam. Bovendien, hij heeft alternatieven. Veel clubs in Europa willen Van Gaal graag aantrekken als trainer coach. Bij Ajax zou hij directeur worden. Dus hij heeft prima alternatieven en daar kan hij ook voor kiezen. Hij ja, heeft wel een contractuele afspraak gemaakt. Valt daar nog een claim te krijgen of gaat het gewoon niet, uh, niet gebeuren? Van Gaal bedoel je die ja. afspraak? Nee, nu de rechter dit van tafel veegt, kan hij, dat, kan hij dat niet doen. Het kan wel zo zijn dat zelfs deze deze Raad van Commissarissen of een nieuwe Raad van Commissarissen... opnieuw met Van Gaal zou kunnen komen om een contract te laten ondertekenen. Ja, en dan zegt Kruijf natuurlijk, goed idee, dat gaan we doen. Nee, maar, maar niet je uit, als je maar op tijd die convocatie krijgt, uh, dan kan het... en dan zegt hij natuurlijk nee, maar dan is het vier tegen één in de Raad van Commissarissen... en dan kan de benoeming wel doorgaan, en als je je maar aan de regels houdt. Denk je dat ze zo uh, uh, brutaal, hoe wil je het ja. noemen, dat ze dat, ze dat doen... Nou ja, dat zullen ze nu overwegen, of ze dat doen. En wat krijg je dan over je heen als je dat doet, als je je gelijk haalt. Er zijn eigenlijk nog drie opties voor deze Raad van Commissarissen. Ze kunnen deze week bekendmaken dat ze opstappen. Ze kunnen vrijdag naar die aandeelhoudersvergadering gaan, die algemene aandeel, bijzondere aandeelhoudersvergadering. Dan worden ze normaal gesproken daar uh, weggestemd. Er is zelfs een mogelijkheid dat ze die vergadering die ze zelf hebben moeten uitschrijven nu cancelen. Uh, dat is een juridische mogelijkheid. En dan krijgen ze nog weer 60 dagen respijt voordat er een nieuwe vergadering wordt uitgeschreven van de aandeelhouders. En dan zouden ze in die 60 dagen natuurlijk nog wat zaken links en rechts kunnen bewerken. Want het is zo, als het vier tegen één is, als ze het volgens de regels doen, dan kan Van Gaal worden aangesteld dan kan Van Gaal gewoon worden aangesteld. Dat kan de Raad van Commissarissen uh, uh, doen. Alleen, de rechter zegt in dit geval... jullie hebben de, de termijnen niet gehanteerd. Jullie hebben om Kruif heen gespeeld. Als je Kruif erin had betrokken... je had dan een minderheidsstandpunt gehad. Er was eigenlijk niets ja. aan de hand geweest. En wat denk je dan dat er met Ajax gebeurt als dit scenario uitkomt? Nou, ik, ik denk niet dat het scenario gaat plaatsvinden. Maar bovendien, er is nog veel onrust. Vergeet niet, als vrijdag die Raad van Commissarissen wordt weggestuurd... wordt Kruif ook weggestuurd, hè? want die maakt daar nog deel ja. van uit. Ook hij is dan in een bestuurlijke functie weg bij Ajax en kan dan alleen nog weer op afstand gaan adviseren. Dus Arno, al... Elfstedentocht of niet? Jij hebt je handen er uh, nog wel even voor aan. Uh, er zijn twee zaken interessant. de Elfstedentocht, <laughs> dan even niets en dan Ajax. Arno Vermeulen, dankjewel. Na vijf uur hebben we nogal wat politici die het een en ander komen te vertellen. Uh, minister ja. van Buitenlandse Zaken, Roosentaal, over Syrië. De jager over Griekenland en Geert Wilders? Ja, die gaat over het ijs. Die wil, uh, geloof ik, ijsvrij voor de Elfstedentocht. De nationale feestdag. Gaan we naar vijf horen. Tot zo, dan zijn we terug. Vanavond, BNN Today. Ik zou het me even ja, voorstellen in een, een of andere pakje. En, uh, de, kijk, de, dat is nou de, het leuke. Als je de, verkleed bent, dan kun je er alles mee voorstellen. Ja. Vanavond om half negen op Radio 1. Maar ja, dat wordt toch niet serieus genomen? Ik ineens het uh, ineens uh, wordt het serieus. Maar serieus blijft een grapje natuurlijk. Luister en kijk mee op radio1.nl. Ik had in mijn kontzak had ik ook mijn telefoon, dus die is nu echt kadoek. Maar is het allemaal waard? Radio 1. Dat is dom, hè? Het nieuws van alle kanten.